Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Hey, jullie zijn wakker, gelukkig. Het is zo goed om jullie allemaal te zien. Een hoop bekende gezichten, ook wat nog niet zo bekende gezichten. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben uh, Martijn Rutgers. Ik ben, sinds 1 oktober ben ik hier de nieuwe voorganger. Nog maar twee maanden eigenlijk, maar het voelt al uh, als twee jaar. <laughs> ik heb al zoveel mensen gesproken. Nee, dat is positief hè. Nee, ik voel me al zo thuis en uh, ja, dat is gewoon heerlijk. Um, en ik, ik geloof dat jullie hier niet toevallig zijn vanochtend. Ik geloof echt uh, dat God wil dat jullie hier vanochtend, vanochtend zijn en ik geloof ook echt dat hij tot jullie persoonlijk wil spreken door zijn woord. Dus daar wil ik nu ook even voor bidden. Laten we bidden. Ja, liefdevolle Vader, dank u dat u ons middag hier zo bij elkaar heeft gebracht. En dat het geen toeval is dat we hier zijn. Heer, ik bid dat u uw geschreven woord gebruikt en het een levend woord maakt. Heer, we geloven dat ja, deze Bijbel, dit woord, door u geschreven is, door uw Heilige Geest. En we bidden dat diezelfde Heilige Geest ook in ons hart zal werken en precies die woorden tot ons hart zal spreken die we vanochtend nodig hebben. Heer, u weet hoe we hier zitten. Misschien zijn we wel heel verdrietig of moe of uitgeblust. Of ja, is er iets zwaars wat op ons hart drukt, Heer. Wilt u, wilt u die last van ons wegnemen? Wilt u alles wegnemen wat het in de weg staat om u te ontmoeten vanochtend? Spreek tot ons hart, Heer. Precies die manier dat we dat nodig hebben. En wilt u geven dat ik niet in de weg sta ervan. Dat bid ik in Jezus naam. Amen. Ja, dus is de laatste week van onze serie Jezus ontmoeten. Dat hebben we dus de afgelopen week hebben we dat gedaan. We hebben verhalen uit de evangelie gelezen waarin Jezus mensen ontmoet. En wat er dan met die mensen gebeurt. En vandaag gaan we een verhaal lezen uit Lukas 7, vers 36 tot 50. En als het goed is, ligt er een Bijbel onder je bank en kun je meelezen. Het is een gele, gele Bijbel. En het stukje wat we gaan lezen is te vinden op bladzijde 1627. Dus als je wilt kun je meelezen in de gele bijbel op bladzijde 1627. Lukas 7 vers 36. En daar staat het volgende. En een van de fariseeën vroeg of hij, dat is Jezus, bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de fariseeën binnengegaan was, lag hij aan. Dus in die tijd zaten ze niet aan tafel, maar ze lagen aan tafel. Een lage tafel waar ze gewoon lekker zo lang uit lagen. En zie, een vrouw in de stad die een zondares was kwam te weten dat hij in het huis van de fariseer aanlag, En zij bracht een albaste fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten, begon zij huilend zijn voeten nat te maken, met tranen. En zij droogde ze af met haar haar van haar hoofd. En zij kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. Toen de fariseer die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf... Deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt. Want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Simon, ik heb je iets te zeggen. Hij zei: Meester, zeg het. Jezus zei: Een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. Toen zij niets hadden om te betalen, schot hij hun beide hun schuld kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde en zei, ik denk dat hij het is aan wie het meeste kwijtgeschuld is. Hij zei tegen hem, u heeft juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, maar water voor mijn voeten heeft u niet gegeven. Maar zij heeft mijn voeten met haar tranen nat gemaakt en met het, van haar, het haar van haar hoofd afgedroogd. U heeft mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven. Want zij heeft veel lief gehad, maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zij die ermee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze die ook zonden vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga in vrede. Hij hey, vraagt je, wie, wie van jullie houdt er van lekker eten? Kan ik handen zien? Iedereen. Ik ook. Dat is een van de dingen die ik zo mooi vind aan Oase. We lunchen samen, maar dat is ook een van de dingen die ik zo mooi vind aan Jezus. Als je de evangelie leest, dan zie je dat hij keer op keer met mensen aan het eten was. Hij sloeg nooit een uitnodiging af om bij mensen te komen eten. En in dit verhaal wordt je dus uitgenodigd door Simon. En Simon is een fariseer. Nou, mocht je niet weten wat een fariseer is, een fariseer was een, een hele geleerde man, en die wist alles van de Joodse wet, en van de profeten, en Farizeeërs vonden zich over het algemeen heel, heel goed, heel heilig, heel, heel godsdienstig. En ze hadden de neiging, om zichzelf, maar vooral ook anderen, allemaal regeltjes op te leggen. En je had de tien geboden, maar daar hadden zij, als het ware, een soort veiligheidshek van nog 600 regeltjes omheen gebaat. Nou, dat was een last die ze zelf, maar vooral anderen, natuurlijk nooit konden dragen. Dus ze waren ontzettend wettisch. Ze waren altijd aan het veroordelen en met vingertjes aan het wijzen. En de meeste farizeeërs hadden daarom ook een bloedhekel aan Jezus. Want Jezus prikte zo door een schijnheiligheid heen. En Jezus zocht juist de mensen op, de zondaren, die zij, zij zo veroordeelden en uit de weg ging. Nou, toch nodigt Simon Jezus dus uit. Waarom? Dat zegt het verhaal niet, weten we niet. Maar ik denk dat het is, omdat Simon nu eigenlijk voor zichzelf wil weten wie deze Jezus nou was. En waarschijnlijk hoopte hij dat hij Jezus kon betrappen... Op iets waardoor ze hem konden aanklagen. En konden veroordelen en lekker uit de weg konden ruimen. Want hij werd veel te veel een bedreiging voor hun macht. Maar goed, Jezus neemt dus die uitnodiging aan. En net als ze aanliggen om te gaan eten, komt er dus een vrouw binnen. Laten we haar Maria noemen. En deze vrouw valt neer bij de voeten van Jezus. En hoogstwaarschijnlijk was een prostituee. Er wordt hier in dit verhaal gezegd dat ze een zondares was. Dat was een ander woord voor prostituee. Dat was in die tijd, in die cultuur, was dat het, het meest verachtelijke beroep wat je maar kon bedenken. Dat waren de grootste zondaren. En vooral fariseeën die, die probeerden zoveel mogelijk uit de weg te blijven. Van, van dat soort zondaren. Want misschien zouden ze dan ook nog wel besmet worden. Maar Maria komt dus gewoon het huis van die fariseeën binnen. Waarom? Nou, ik geloof maar voor één reden, namelijk dat Jezus in dat huis is. En blijkbaar heeft ze Jezus horen praten over dat er bij hem een nieuw leven mogelijk is, dat er bij hem vergeving mogelijk is. En ze wil het, ze gelooft het en ze is Jezus zo dankbaar dat ze dat wil laten zien. En daarom komt ze dat huis binnen. Nou, laten we eens kijken wat, wat Maria allemaal doet. Ik heb een beetje een schoolkeel, dus ik neem af en toe even een glaasje water. <coughs> Allereerst, helpt Maria. Waarom huilen mensen? Vanwege verdriet? Vanwege blijdschap? Vanwege liefde voor iemand? Nou, ik geloof dat Maria hier om alle drie, die drie redenen helpt. Allereerst, uit verdriet over het leven wat ze geleid heeft. Ze, ze heeft... Zit vol brouwen over het leven wat ze geleid heeft. Ze is vol blijdschap voor de vergeving die Jezus haar wil schenken. En ze is vol liefde voor Jezus. En de liefde die Jezus haar schenkt. En ze helpt zo hard. Ze is dus bij de voeten van Jezus neergevallen. En ze helpt zo hard dat die voeten van Jezus helemaal nat worden. Nou, dan moet je hard huilen. En dan doet ze iets waar wij in deze tijd en cultuur niet kunnen vatten hoe schokkend dat was. Ze droogt dan met haar losse haren de voeten van Jezus. Nou, in die tijd was, je kon geen grotere schande bedenken voor een vrouw. Dat was zelfs een reden voor een man om een echtscheiding aan te vragen als zijn vrouw met losse haren rondliep. Maar Maria doet dat dus om haar intense dankbaarheid, intense vernedering en berouw te laten zien. En dan blijft ze haar de voeten van Jezus kussen. En in die tijd was dat opnieuw een teken van intense dankbaarheid en verering. En dan zalft ze zijn voeten met mieren. Nou, dat was de, de duurste parfum, zalfolie die je in die tijd kon bedenken. Opnieuw een teken van intense dankbaarheid. Nou, dan vraag je je misschien af, ja, maar waarom is Maria dan zo dankbaar? Nou, de gelijkenis die Jezus in dit verhaal vertelt. verduidelijkt veel. En laten we dat verhaal even vertalen naar de, onze situatie. Dus iemand geeft twee mannen geld te lenen. de een 5000 en de ander 500.000. En alle, allebei kunnen ze die persoon niet terugbetalen. En dan besluit die man ze allebei. Hun schuld, hun schuld kwijt te schelden. Nou, moet je je voorstellen, die ongelooflijke dankbaarheid van allebei de mannen, maar vooral die persoon met een schuld van 500.000 euro. Moet je voorstellen, je hebt een schuld bij iemand van 500.000 euro en waarschijnlijk kun je geen eens toekomen aan de rente, betalen van de rente over dat bedrag. Je ligt elke nacht wakker, elke seconde van de dag denk je aan die schuld... En op een dag komt die man naar je toe en die zegt, weet je wat? Zand erover. Die schuld is je kwijtgescholden." Moet je je voorstellen wat voor last er dan van je schouders valt. Die Dino? Ja toch? En dat is precies wat die vrouw Maria, die poste 2, dus voelt. Daarom is ze zo dankbaar. Omdat ze beseft dat ze bij God door haar slechte leven, dus zo'n schuld had opgebouwd... die ze nooit en ten nimmer zou terug kunnen betalen. En Jezus zegt, ik wil je vergeven. Je bent vrij. Die last van je verleden is van je schouders. Je mag een nieuw leven leiden. En daarom is ze zo dankbaar. Nou weet je, als je dit verhaal zo leest op het eerste gezicht... dan lijkt het alsof Jezus een verschil maakt... tussen mensen met heel veel zonde. En mensen met minder zonde. En Maria is dan degene met veel zonde, dus een schuld van 500.000 euro. En Simon is dan degene met weinig zonde. Hè? Laten we zeggen de schuld van 5000 euro. Maar dat is dus absoluut niet wat Jezus bedoelt. Want Simon denkt misschien dat hij beter is dan Maria. Maar in de ogen van Jezus is hij minstens zo zondig. Want hij heeft seksueel dan misschien niet zo op losgeleefd als Maria. Maar hij begaat de grootste zonde die je maar kunt begaan. En dat is die van geestelijke hoogmoed. Te denken dat je beter bent dan iemand anders en dat je Gods vergeving en Gods genade niet nodig hebt. En dat is dus ook precies de reden dat Simon ook helemaal niet dankbaar is naar Jezus toe. Als je dit verhaal leest, dan zie je eigenlijk dat hij hem hoogheid tolereert in zijn huis. Hij laat hem toe. Maar hij doet geen eens wat minimaal, wat je minimaal zou doen om in die tijd te laten zien dat je iemand gastvrij verwelkomt. Wat, wat deed je voor je gast als iemand bij jou binnenkwam? Allereerst, je gaf hem water voor zijn voeten. En als je dienaar had, dan liet je die dina, die persoon de voeten wassen. En waarom? In die tijd had iedereen um, open sandalen. En de wegen waren door de droogte en door de hitte altijd stoffig. Maar nog erger, ze hadden niet van die mooie riolen als ons. Mensen er gewoon een po uit het raam. Dus het was eigenlijk, de wegen daar waren één grote openluchtriol. Moet je je voorstellen als je daar doorheen loopt. Wat voor stank en wat voor vieze voeten je hebt. Dus. Het minimum wat je deed voor je gast. Is je gaf water en nog beter. Je liet je dienaar de voeten wassen. Simon doet het niet. Tweede wat je deed voor je gast. Je gaf je gast een welkomskus. Simon doet het niet. Ten derde. Je zalft je gast. Gezicht in met olie. Zodat het dat gezicht weer lekker ruikt, weer glanzend uitziet, die persoon er weer gezond en fris uitziet. Simon doet het niet. En daarom zegt Jezus ook in vers 44 tegen Simon. Simons, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis de gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven, maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en met haar haar afgedraagd. Je hebt mij niet begroet met een kus, maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met olie ingedreven. maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingedreven. Zie je het contrast tussen die twee? Dat gigantische contrast. En terwijl ik dit verhaal las... En opnieuw las en opnieuw las en daarover bad en dacht van heer wat, wat wilt u door dit verhaal zeggen? Dat ik erbij be bepaald dat dit verhaal eigenlijk één grote spiegel is naar ons toe. En dit verhaal ons eigenlijk één indringende vraag stelt: hoe dankbaar ben ik eigenlijk naar God toe? En op wie lijk ik eigenlijk? Op Simon de Pharisee die zich eigenlijk beter vindt dan anderen. Of lijk ik meer op Maria die beseft hoe gebroken ze is van binnen. En hoe dankbaar ze daarom is vanwege de, de vergeving en genade van Jezus. Hoe dankbaar zijn wij eigenlijk nog voor Jezus' amazing grace? We hebben het net gezongen. Maar hoe amazing is die grace eigenlijk nog voor ons? Is die inderdaad amazing? Onzagwekkend? Die genade en die vergeving. Of zij het, het eigenlijk een beetje vanzelfsprekend gaan vinden. We hebben het al zo vaak gehoord. God is genadig. Of worden we er misschien helemaal niet meer warm of koud van. Of, of erger nog. Denken we misschien dat we Gods genade of vergeving eigenlijk helemaal niet zo nodig meer hebben. Omdat we inmiddels wel een beetje overwinning hebben behaald. Over hardnekkige zonden? Of ons leven is eigenlijk wel brolletjes. Maar weet je, als we echt groeien in relatie met God, dan kan het niet dat we ook groeien in dankbaarheid. Dat kan niet anders. En waarom is dat? Omdat hoe meer we God leren kennen en gaan zien in zijn, in zijn heiligheid, in zijn puurheid, in zijn liefde, hoe meer we ook gaan beseffen hoe gebroken we zelf zijn. Hoe meer we gaan beseffen hoe hardnekkig dat egoïsme in ons hart is. En ons geweten gaat steeds gevoeliger worden. Wat we eerst nog oké okay vonden, zoals een leugentje om eigen best wil of jaloezie op een ander, dat vinden we steeds minder oké. Okay. Omdat Gods licht steeds meer in de donkere hoeken van ons hart gaat schijnen. Vergelijk het met iemand die met hele vieze kleren, door het donker loopt, door de nacht. En die, die persoon kan echt nog wel denken dat hij schone kleren heeft. Omdat hij gewoon niet ziet wat voor vlekken er allemaal op zijn kleren zitten. Tot hij een huis binnenkomt en een helft lichte kamer binnenkomt. En opeens kan het niet anders dan dat hij ziet hoe hoeveel hij is. Wow! Nou, op die manier, hoe meer we in Gods licht en Gods waarheid leren wandelen... het kan niet anders dat we de eigen gebrokenheid en zondigheid van ons eigen hart gaan zien. En niet om ons schuldig te voelen of om, om te neergedrukt te gaan, maar hoe meer we blij worden en dankbaar worden om het evangelie, wat letterlijk betekent goed nieuws. Hoe meer dat evangelie ook echt goed nieuws wordt voor ons. En dat goede nieuws is niks anders dan dat Jezus niet naar deze wereld kwam voor perfecte mensen, of mensen die denken dat ze perfect zijn, zoals Simon. Maar juist voor mensen zoals jij en ik, die beseffen dat ze elke keer weer onderuit gaan. En dat we onszelf niet kunnen redden. Zoals Maria. Zoals jij en ik. En daarom kwam Jezus naar deze wereld. Daarom vieren we straks kerst. Daarom werd Jezus mens om onze plaats in te nemen. Om allereerst... Eerst dat perfecte leven te leiden wat wij eigenlijk hadden moeten leven. En vervolgens de dood te sterven die wij eigenlijk hadden moeten sterven. Hij die zonder zonde was, die compleet onschuldig was, nam onze schuld op zichzelf. Moet je je voorstellen, elke zonde die ooit begaan is, elke verkrachting, elke, elke haatdragende gedachte, alles nam Jezus op zichzelf, daar aan het kruis, moet je je voorstellen. Wat een duisternis, wat een hel. Hij werd erdoor verpletterd. En daarom riep Hij ook, Vader, vergeef het hem, Want ze weten niet wat ze doen. En Hij riep zelfs, mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Omdat Jezus zonde werd voor ons. En daarmee betaalde Hij die onbetaalbare schuld voor ons zodat wij vergeven en vrij mogen zijn. Zodat er niks meer tussen God en ons in hoeft te staan. Zodat we nooit meer gescheiden hoeven te worden van Gods liefde. Nu niet en nooit niet. En weet je, het enige wat wij daarvoor hoeven te doen is dat te geloven. Te zeggen, Heer, wees mij zondaar genadig. Wilt u mij vergeven om wat Jezus heeft gedaan voor mij... En wilt u mij adopteren, aannemen als uw kind? Geliefd, vergeven, vrij door wat Jezus voor mij heeft gedaan. En weet je, als we dat doen, dan zegt Jezus hetzelfde wat hij ook tegen die vrouw zei. Je geloof heeft je behouden. Ga in vrede. En dat is precies de reden dat wij als kerk regelmatig avondmaal... Vieren. En daarom gaan we ook vandaag weer avondmaal vieren. Om onszelf weer opnieuw aan te herinneren wat Jezus voor ons gedaan heeft. En daardoor groeien we hopelijk in dankbaarheid. Weet je, een hele oude naam voor avondmaal vieren is het Griekse woord eucharisteo. Dat betekent letterlijk dankzeggen. Eigenlijk is wat we hier doen aan het avondmaal... Is, is gewoon heel simpelweg dankjewel zeggen tegen God. En wat Hij voor ons heeft gedaan. Dankbaarheid dat het echt enkel en alleen door wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dat wij bij God mogen komen. Vrij, vergeven, genezen, geliefd. Dat het echt alles wat we zijn en alles wat we hebben genade is. Van A tot Z. En weet je, waarom vieren we avondmaal? Waarom noemen we het avondmaal? Misschien denk je, hè, avondmaal, het is toch, ochtend, het is toch middag? En hoezo een maal? Een maal is toch wel ietsje, ietsje rijkelijker dan dit? Nou, het is avondmaal omdat we herdenken dat Jezus zelf het avondmaal vierde met zijn discipelen, 2000 jaar geleden. En dat was op de avond dat hij verrader zou worden en dat hij gedood zou worden. En in Matthäus 26, vers 26 lezen we dan dat Jezus dit zegt. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden, Neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. En hij nam een beker, sprak het dankgebed, dankgebed uit, gaf hem de beker met de woorden, Drinkt alle hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Doe dit telkens opnieuw. En dat willen we dus vandaag, 2000 jaar later, nog steeds doen. We breken het brood om te gedenken dat Jezus lichaam voor ons gebroken werd. Tot onze vergeving. En we drinken het druivensap. Om te herdenken dat Jezus zijn bloed gaf voor ons. Voor onze vergeving, voor onze genezing. Voor alles wat tussen God en ons in staat. Nu denk je misschien, ja, voor wie is dat avondmaal? Is dat voor mij? Het is voor jou. Als jij met, met je hart gelooft en met je mond beleidt dat Jezus jouw Heer is. Dat Jezus jouw redder is en dat je hem van harte wilt, wilt volgen in jouw leven. Dat betekent niet dat je perfect bent, maar juist dat je toegeeft dat je niet perfect bent en dat je zijn genade en vergeving nodig hebt. En weet je, als dat voor jou nog niet zo is of je twijfelt nog, laat deze maaltijd dan vandaag aan je voorbij gaan. Misschien is dit juist het moment dat je even de tijd neemt om hierover na te denken. Misschien zelfs gewoon met God te praten. Misschien is dit vandaag juist een moment om je leven aan Jezus te geven. en te zeggen, Heer, ik geloof in U. Misschien voor de allereerste keer. Of misschien zit je hier vanochtend en je zegt, ja, ik weet dat Jezus mijn Heer en mijn Redder is. En tegelijkertijd weet ik ook dat er nog iets tussen mij en God in staat. Als dat het geval is voor jou, dan wil ik je vragen om gewoon even met God te praten. Dat naar God toe beleiden. En beleiden is niks anders dan dat je zegt, heer vergeef me, ik wil me hier van afkeren. Johannes, 1 Johannes 1 vers 9 zegt dat God trouw en rechtvaardig is. En dat als wij onze zonden beleiden, hij ons zal vergeven en ons zal reinigen van al onze zonden. Dat is een belofte. En weet je, als je dat gedaan hebt, dan kan je gewoon meedoen met het avondmaal. En dan kan je Gods vergeving en genade vieren met ons allemaal. Hoe gaan we het vandaag doen? Nou, ik zal zelf hier staan en ik wil Linda zo uitnodigen om naar voren te komen. Dus hier zal iemand staan en daar zal iemand staan. Dus loop links uit de bank en kom als je er klaar voor bent naar voren om een stukje brood te pakken en een cupje en dan weer terug te gaan naar je plaats en gewoon even te wachten tot we allemaal hebben, zodat we het met elkaar kunnen nemen. Ja, zullen we dat doen? Dus um, dan wil ik nu even een gebed uitspreken. Nog even wachten. Ja. Nee, we komen niet langs, maar ik ga nog even binnen, Ja. Dank u wel, Jezus, dat u uw lichaam gaf, dat uw lichaam gebroken werd en uw bloed vergoten werd. Voor onze genezing, voor onze vergeving. Heer, wilt u tot ons hart spreken en wilt u ons opnieuw die dankbaarheid en blijdschap geven over uw redding, over uw liefde, over uw genade. En zodra we dit brood. Dit druivensap aan u. Wilt u het zegenen? Dat het tot zegen voor ons lichaam zal zijn, dat het tot zegen voor ons hart en onze ziel zal zijn. Dat we er door versterkt mogen worden in geloof, en in hoop, en in liefde. En dat bid ik in uw heerlijke en machtige, prachtige naam, Jezus.